Dit Het is de daverende donderdag op radio 501. Nu op radio 501. Donderslag met regie van Diska. is Donderslag! Onderslag op donderdag bij heldere hemel met Broegier van Niesveld 501. Zo, nou, daar ga ik je even voor zitten. Wel, wel. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Oh. Dit is radio 5 nooit. Is radio 5 nooit. Dit is Donderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 6 januari 2011 en dit is de 38 e aflevering van Donderslag. Hartelijk welkom en allemaal de best wensen voor 2011, voor het nieuwe jaar. Maak er een mooi jaar van en uh, ja, uh, met zo'n gloednieuw jaar, wat we net zijn begonnen, hoop ik dat er weer uh, nieuwe mooie muziek uh, zal zijn, dat ik die weer allemaal mag tegenkomen dit jaar. De eerste week van 2011 begon alweer goed met een bommelding in de internationale treins Frankfurt en Amsterdam. Als ik het goed heb, en die stond stil bij Barneveld. Het overlijden van Koemulijn en ook een groot dioxineschandaal schandaal in Duitsland in een of andere kippenfarm. En de eerste zonsverduistering van het jaar, die hebben we ook alweer kunnen zien. Maar daar gaan we het allemaal niet over hebben. Wij doen namelijk in muziek en we hebben weer een fijne playlist samengesteld. Dat gaan jullie straks allemaal horen. We hebben ook weer de vaste rubrieken en we hebben een interview over de vakantiebeurs. Want die komt er ook weer aan. Uh, we hebben het uh, systeem van de polplaat veranderd en daar hoor je straks in het tweede uur meer over. We gaan beginnen. We gaan van de kant met de eerste plaat in de eerste donderslag van 2011. Robert Palmer, Looking for Clues. van Robert Palmer en altijd weer goed om te horen. Robert Palmer. Uh, niet zo bekend bij het grote publiek is Delbert McClinton. Got You On My Mind. Zo, het is uh, in het nieuwe jaar 2011 en uh, het is over tweeën. Dus het wordt tijd om Rob Ricard weer eventjes wakker te schudden in het nieuwe jaar voor zijn tip van de sluier. Voor straks de platenkeuze van half bier. En als het goed is, heb ik Rob aan de andere kant. Het Be is goed. Hey, nieuwe de Ricard, beste wensen het nou? voor het nieuwe jaar. Wat zegt u? De beste wensen voor het nieuwe jaar. Dankjewel. En, uh, en gelijks. Ja, dankjewel. En uh, dat je maar weer hele mooie platenkeuzes uh, mag uh, uh, uitzoeken voor dit komende jaar. Ja, ik doe, ik doe platenkeuzes en de luisteraar bepaalt wel of die het mooi vindt of niet. Ik vind het wel altijd mooi wat ik uitzoek hoor. Oh, ja, want anders zoek je je niet uit natuurlijk. Ja. ja. ja. En ik vind het uh, veelal toch wel uh, verrassend wat, uh, wat jij uh, uitgezocht hebt. Ja, soms wel. Tenminste, in 2010 was dat zo. Dus, ja. Nou, uh, Ik ben nu... benieuwd wat voor tip van de sluier je voor, voor, voor half, hè, kom er niet meer uit. Voor vandaag heb ja, om half bier, dan gaan we de platenkeuze Ik doen natuurlijk. Tipje, nou, de tip is dat het dus een compleet anderzoonlijke muziek is dit keer. Ja. En het is, eh... Uh, uh, Amerikaans? Zweeds? Amerikaans. Is het Amerikaans? Ja. Zweeds? Nee, Amerikaans. Amerikaans. Nee, omdat je ja, het jaar je heel veel, veel Zweedse had. Dat, nou, nee, dat is wel zo, ja. ja. Niet uh, Brits of zo, of, uh, nee. of Europees? Nee, en ik, ik heb één keer volgens mij al iets gehad, een beetje in die, uh, in die, uh, in die, uh, in die trant, maar toen was het Nederlands. Toen was het Nederlands. Het zat een beetje in die hoek, maar <coughs> dit was toch een beetje anders en ook wel erg leuker. En uh, is het een, een zanger, een zangeres? Is het een, een zangeres. Een zangeres. Het is een zangeres en ze heeft drie LP's gemaakt tot nu toe. Eentje in 2006, eentje in 2008 en eentje in 2010. 2010. En is het een uh, hele bekende uh, uh, zangeres van... Uh, ja. geen, geen top 40 muziek. Geen top 40, ja. oké. Okay. En niet hoogbejaard of zo, maar uh, een jong, frisse meid. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Oh. Als ik een foto zie, dan is ze, is ze niet zo heel erg oud. Dan kan je de jaren al tellen. Nee, dat valt wel mee. Maar de vader is al overleden, dus piep jong is ook niet. De vader is denk, al over. Denk ik. Ja ah, ja, je kan ook een vader hebben die vroeger al overlijdt. Ja, natuurlijk. dat weet ik dus ook niet zeker natuurlijk. Oké. Okay. Maar ik weet niet hoe oud ze is. Nou, echt afgang op het plaatje wat, uh, wat op de LP staat. Het is een heel ander stijl muziek. Nou ik ga ik er eens een even... een beetje jazz achter. Oké, okay, nou ik ga er eens even over uh, prakaseren ja. en dan uh, bel ik je om half bier weer eventjes terug. En dan gaan we het uitgebreid eventjes over deze zangeres hebben. Okay. Oké, okay, tot straks. Tot straks. hands, understand, I am who I am, and you can't change me, I've done what I can, now I stand my ground, and you're tying my hands, if you rearrange me, it all falls sorry if I keep disappointing you again and again, but I am who I am, and you can't change me, I've done what I can, now stand my ground, you're tying my hand. To rearrange me, it all falls down. It all falls down. It all falls down. It all falls down. It all falls down. De Bens Brother met I Am Who I Am. Dit is Radio 50 Radio 5. Van woensdag 12 tot met zondag 16 januari wordt er in Utrecht weer de meest complete consumentenreisbeurs gehouden dan is de jaarbeurs weer de wereld in het klein. Iedereen is op zoek naar een onvergetelijke bestemming en die gaat allereerst eventjes naar de vakantiebeurs en dat doen wij dus ook. Bart Strijker, organisator van de vakantiebeurs, zit hier bij mij en ik heb voor hem de vraag, wat maakt de beurs in dit jaar zo speciaal? Het thema dit jaar is onvergetelijke bestemmingen. En uh, we gaan juist die plekken uh, onder de aandacht brengen... waarvan mensen denken, wow, ik wist niet dat dat land dat ook te bieden had. Wat zijn eigenlijk de trends voor 2011 op de vakantiebeurs? Nou, de trend is dat mensen echt het land willen ontdekken. Het authentieke van een land uh, wat het zo bijzonder maakt. En uh, bijzonder maakt tegelijkertijd ook uh, onvergetelijk. Hoeveel landen hebben jullie dit jaar op de vakantiebeurs? Uh, wat kan ik mij van de grootte van de vakantiebeurs voorstellen? Nou, ik vergelijk het wel eens met een aantal voorvelden... De vakantiebus heeft in totaal 16 voetbalvelden en we hebben een vertegenwoordiging van meer dan 160 landen, dus het is echt heel compleet en heel volledig. En dit jaar werkt de vakantiebus ook weer met gaslanden, wie zijn dit jaar de gaslanden op de vakantiebus? Het gasland Europa is Slovenië, een relatief onbekend land denk ik voor de Nederlanders. Er wonen slechts 2 miljoen mensen, maar er is ontzettend veel rust en ruimte, dus ik denk echt een land om eens te bezoeken. En voor de verre bestemmingen eh, is het gastland Indonesië. Nou ja, met de diverse eilanden die het land rijk is, eh, genoeg onvergetelijke bestemmingen. Nou doen landen op de vakantiebus altijd enorm hun best om hun gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken. Wat kunnen we dit jaar allemaal weer verwachten van al die landen? Een dagje vakantiebeurs is de dag van de vakantie. Er is zo ontzettend veel te doen. We hebben diverse theaters, we hebben optredens, we hebben... Echt volledige dansvoorstellingen waarvoor je normaal gesproken naar een theater zou gaan. Het is heel compleet. Je proeft overal hapjes vanuit de hele wereld. Kortom, het is echt een vakantiebeleveningsdag. Wat maakt nou eigenlijk een bestemming zo onvergetelijk? Ik denk met name het contact met lokale bevolking. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En we hebben hier vanuit die 160 landen alle mensen ook uh, naar Nederland. Hier in Utrecht onder het dak van de jaarbeurs. Om ook te vertellen hoe mooi en hoe rijk hun eigen land is. Ik denk dat dat uiteindelijk het, het meest bijzondere is aan de... Aan de vakantie. En dat kun je hier allemaal ervaren bij je voorbereidingen voor de vakantie. Bij die voorbereidingen hoort ook elk jaar weer gezondheid. Waarom? Nou, gezondheid is een belangrijk thema voor, voor als je op vakantie gaat. Heel veel mensen denken automatisch aan verzekeringen, aan de checklist of alles goed is ingepakt. Maar vergeet ook de vaccinaties niet. En eigenlijk hanteren we het slopen gezond op reis en gezond weer terug. Lizette Schelbergen van gezond op reis. Waarom is gezond eigenlijk altijd zo'n belangrijk item als je op vakantie gaat? Ja, op vakantie gaan is natuurlijk hartstikke leuk, maar het is natuurlijk altijd heel belangrijk en nog leuker als je na een fijne vakantie gezond weer thuis kan komen. En dat is eigenlijk het doel van gezond op reis. Mensen bewust maken dat ze voordat ze op vakantie gaan ook even nadenken over hun gezondheid. Maar hoe kun je je voorbereiden op je gezondheid? Je kan je voorbereiden op je gezondheid door allerlei checklistjes aan te vragen of op te zoeken op internet. Je kent het wel, zijn je papieren in orde, heb je je auto al voor een grote beurt naar de garage gebracht. Maar een checklist voor gezondheid staat er eigenlijk nooit tussen, terwijl dat minstens zo belangrijk is. Er zijn namelijk heel veel mooie bestemmingen die geweldig zijn om naartoe te gaan. Maar daar heb je soms ook een groot risico om een infectie op te lopen. Als je dat weet, kun je er iets aan doen. Maar als je dat niet hebt gedaan, kun je misschien heel onaangenaam verrast worden. En dat is nou jammer. Wat raad je mensen aan om zich uh, voor goed voor te bereiden? Als je niet naar de vakantiebeurs gaat, ga naar www.gezondeprijs.nl. Maar we komen natuurlijk allemaal wel naar de vakantiebeurs voor een mooie vakantie. Maar wat komen we bij jou doen? Heel verstandig, want dan kun je naar hal 2 komen. Verre bestemmingen, daar staat onze stand van Gezond op reis. En daar lopen continu vijf GGD-verpleegkundigen rond... die helemaal precies op maat voor jou advies kunnen geven. Niet alleen voor bestemmingen ver weg moet je nadenken over je gezondheid... ook voor bestemmingen veel dichterbij... Moet je even nadenken waar ga ik naartoe, wat ga ik doen en loop ik daar een risico. Denk bijvoorbeeld aan landen als Turkije, Egypte, Kroatië. Lijkt allemaal dichtbij, maar ook daar kun je risico's lopen op bepaalde infectieziektes. Waarom is het belangrijk om bij jullie langs te komen voordat je op vakantie gaat? Je gaat gezond op vakantie, gezond op reis en je komt ook weer gezond terug. Bedankt Lisette Schelbergen van Gezond op Reis... En Bart, tot slot, misschien kun je ons eens meenemen langs nog enkele opvallende landenpresentaties. Waar denk je dan vooral aan? Nou, ik denk wat heel bijzonder is, zijn de, de landen die verschillende activiteiten hebben. Er, bijvoorbeeld wandelen. Er zijn heel veel landen in Europa waar je heerlijk kan wandelen. Denk aan Frankrijk, denk aan Duitsland. Die staan er ook met speciale aanbiedingen op dat, op dat gebied. Fietsen, we zijn toch een fietsland. Daar hebben we voldoende aanbod van. Uh, golven. Vind ik ook een mooi voorbeeld wat erg opkomst is. Denk eens aan Portugal, Zwitserland, Ierland. Echt landen die een waanzinnige golfbaan hebben. Of iets verder over onze grens heen. Bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Kortom, op elk thema hebben wij wel aanbod. En dat varieert dus van... Een kajak-tour tot een backpack-tour tot een luxe zeilvakantie... of een hele mooie cruisestocht voor een paar honderd euro. Ja, want cruisen is ineens weer hartstikke uh, in op de vakantiebeurs. Ik denk dat mensen vaak denken dat cruisen een hele relatief dure vakantie is. Dat wil ik hier wel ontkrachten op de radio. Cruisen kan echt al voor een paar honderd euro. En uh, volgens mij uh, heeft de bezoeker aan de vakantiebeurs dan een prachtige vakantie. Als ik dit zo allemaal hoor, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... Ik kan net zo goed mijn vakantie uitsparen en gewoon een dag naar de vakantiebeurs komen. Want dan kun je het allemaal beleven. Ja nou, Helemaal eens. Laat ik in ieder geval zeggen, voor het goed oriënteren van de vakantie, kies dan voor de vakantiebeurs. En wat kies jij? Ik kies voor een kampeervakantie, maar wel binnen Europa, maar waar dat ga ik op de vakantiebeurs uitzoeken. Zegt Bart Strijker van de vakantiebeurs. Die wordt dus gehouden van woensdag 12 tot met zondag 16 januari. Kijk nu ook even op internet op vakantiebeurs.nl voor het laatste nieuws en voor de openingstijden. Bovendien kunt u via de site met korting toegangskaart kopen, zodat u niet meer in de rij hoeft te staan. Maar waarmee u meteen de beurs op kunt. En dat alles en meer op de vakantiebeurs.nl Ga eventjes naar www.vakantiebeurs.nl 501 is radio 501. 501. Jack Johnson om bijna half drie in Donderslag op radio 501. Dit is de radio 501 daverende donderdag tot middernacht. En dit is Dreams, Be Dreams van het album On and On uit 2003. Waiting for the summertime when the weather's fine. She could hitch a ride right out of town and so far away from that low down. Good for nothing, mistake making fool with excuses like maybe that was a long time ago. But that's just a euphemism if you want the truth. He was out of control. But a short time's a long time, and your mind just won't let it go. Well, summer came along, and then it was gone, and so was she, but not for me. Cause he followed her just to let her know Her dreams are dreams And all this living's so much harder than it seems But girl, don't let your dreams be dreams You know this living's not so hard as it seems Don't let your dreams be dreams Your dreams Dit is de eerste donderslag van de maand en dat houdt in dat we even teruggaan naar dezelfde maand, maar dan een jaar geleden. Theo Friet geeft in zijn blabla blog een maandoverzicht van januari 2010. Dit is Radio 5. Is Radio 5. Donderslag en slag. Donderslag. donderslag. Op donderdag. Rij hey, hey, de hemel! Zeker deze dag. De blabla blog van Theo Feriet. Januari 2010 De maand waarin verkeersminister Eurlings aangeeft zijn besluit over de kilometerheffing te willen baseren op een enquête door de ANWB. Na lezing van een paar van die domme ingezonden brieven in ANWB's kampioen, komt Eurlings schrijlings op zijn uitspraak terug. De minister heeft de lachgas echter al op zijn hand en fokken en sukken gebruiken de ANWB een week lang als vraagbaak voor alles wat belangrijk is. Op mijn werk is de kilometerheffing overigens geen gespreksonderwerp, het boeit blijkbaar echt niet of ik zit niet tussen ANWB leden, kan ook. Januari 2010, de maand waarin Haiti wordt opgeschrikt door een verwoestende aardbeving en Nederland miljoenen binnenhaalt op Giro 555, de Giro waar overigens nog miljoenen op stonden, die over waren van de tsunami ramp in Thailand jaren geleden. Ajax speelt tegen AZ met 5 en 5 op de borst, maar ze boeden zich voor een ramp door nipt te winnen. Op mijn werk is de aardbeving overigens geen gespreksonderwerp. Wil een ramp bij mij op kantoor besproken worden, dan moeten er toch zeker drie vliegtuigen en twee torens aan te pas komen, vrees ik. Januari 2010, de maand waarin ons eigen spijker het veel grotere saap voorlopig van een ondergang redt. Victor Müller, de CEO van Spijker, wordt in Zweden als een held onthaald door de 35.000 saapvikkingen. Op mijn werk is dit overigens geen gespreksonderwerp, een saap is voor tandartsen en een spijker zit boven de lease-norm. Januari 2010, de maand waarin de weergoden aantonen dat het allemaal wel meevalt met die opwarming van de aarde. Het is koud en wit in Nederland en er wordt zelfs even gedacht aan een elfstedentocht. De Klimaatcommissie van de EU blijkt bovendien de snelheid van het smelten van de gletsjers in de Himalaya met een paar honderd jaar te hebben overdreven. Ik ben helemaal gerustgesteld, mijn nieuwe ski-jack haal ik er nog wel uit. Op mijn werk is het klimaat overigens geen gespreksonderwerp. Wel de airco, want die staat veel te warm, dat is pas echt vervelend. Januari 2010, de maand waarin Apple eindelijk haar tablet, de iPad, introduceert. Anders dan andere tablets draait dit prachtig uitziende apparaat op hetzelfde besturingssysteem als de populaire iPhone. Dat betekent gemak, snelheid, eenvoud. Een ideaal apparaat dus voor mensen die bang zijn voor computers. Op mijn werk heeft iedereen het de hele dag over de iPad. Ze snappen er helemaal niks van. Een grote telefoon waar je niet mee kunt bellen, wie wil dat nou hebben? Apple is wederom sneller met een product dan wij er behoefte aan hebben. Dezelfde soort reacties hoor ik namelijk ook na de introductie van de iPod en van de iPhone. En hoe het daarmee vergaan is, dat weten we inmiddels. Dit was Theo Verriet. Meer informatie, blablablog.nl Dit is Radio 500. Is radio 500 Tijd voor wat rustigs, wat jazzy. De beurt is aan Petsy Klein. Ze zingt crazy. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. You leave me for some...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 Aandacht voor de personen uit de wereld van de muziek en de radio die ons zijn ontvallen. De overleden persoon in de Spotlight. De Britse zanger Gary Refty is dinsdag 4 januari overleden. Dit maakte zijn dochter dinsdag bekend. Refty was enkele maanden geleden met levenklachten opgenomen in het ziekenhuis. Rafferty en jeugdvriend Joe Egan richtten in 1972 de band Steelers Wheel op. Nog datzelfde jaar had de groep een grote hit met Stuck in the Middle. In 1975 viel Steelers Wheel uiteen. In 1978 scoorde Rafferty een solo-hit met Baker Street. Hij werkte met grootheden als Eric Clapton, Paul McCartney en Mark Knopfler. Zijn laatste album verscheen in 2000. De laatste jaren kwam Rafferty meer in het nieuws om zijn alcoholverslaving dan om zijn muziek. We gaan luisteren naar zijn grootste solo-it, Baker Street. Gary Ravertie is 63 jaar geworden. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De, zus plaat. de plaat uit de jeugd van mijn grote zus is van de groep Them en heet Gloria. Comes around here just about midnight. She make me feel so good. Love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And Then you come to my room. Let's make it feel alright Dat was de grote zusplaat. Nu Rick Denko, bekend van de band, de band. En dit is Rick Denko als uh, solo-artiest. We gaan luisteren naar What a Town. Rick Denko. Ik luistert nog steeds naar het donderslag op Radio 501. En volgens mij is het tijd voor de Beatles. Makes me wanna John Paul, George en Ringo. Jawel, zij waren er ook weer bij. Dat waren de Beatles. En van hen hoorde je de Night Before van het album Help uit 1965. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 5. Ah. Donderslag met Rogine van Biesveld. De Rolling Stones met Brand New Car van het album Voodoo Lounge uit 1994. Waar blijft de tijd? Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. Reageer op de radioprogramma's van 501. Mail naar studio.radio501.nl Going back in time on the Sounds of the Nation de Radio 501. Flashback. In de Radio 5 flashback vandaag aandacht voor de Hoe. I can't explain. change in our life that brought us all these tears and strife all along times of the tears and holding back to all the fears takes a toll on our world. It's something we go. Van je hoofd is deze week Peace of Me van Terrible Lizard. Donderslag! Donderslag. Op donderdag! Bij heldere Hemel. Met Rogier van Wiesveld 501. We gaan dit eerste uur eventjes netjes afsluiten. En we komen zo bij u terug. Reageer op de radioprogramma's van 5 bij 501. Geil in beeld naar stone en radiofangle 1.1. Wilt u stoppen met roken? Een combinatie van hulpmiddelen werkt het best. En daarom wordt die in 2011 vergoed. Zo werkt groepstraining bijvoorbeeld goed in combinatie met... nicotine -Kalgon. Ik ben Willem Hiddink, coach van Energiecentrum MKB. De ondernemersclub voor energiebesparing. Oké okay, jongens, zorg voor een goed aanspeelpunt. En luister, veel bedrijven willen wel energie besparen... maar missen betrouwbare informatie. Daar valt keiharde winst te behalen... Ga naar energiecentrum.nl. Onafhankelijk, dus betrouwbaar. En nicotinekaugum werkt bijvoorbeeld goed in combinatie met... Telefonische begeleiding. Nu bij u in de supermarkt. Kipfilet. Nog goedkoper dan kattenvoer. We hebben het zover laten komen dat kip vaak goedkoper is dan kattenvoer. Wat voor leven denk jij dat zo'n kip heeft gehad? Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl wat jij kunt doen. Een telefonische begeleiding werkt bijvoorbeeld goed in combinatie met medicijnen. Meer weten over hulpmiddelen en vergoeding? Vraag het uw huisarts of kijk op stivoro.nl. Goedkope eieren. Lekker goedkope eieren uit een legbatterij. Wat? Verkopen ze op de markt nou nog steeds legbatterij eieren? Wakkerdier helpt de kippen. Help ook mee! Kijk op wakkerdier.nl. Help stichting Aapdieren bevrijden en verzorgen. Spaar Ermails via A.nl. Ermuild sparen kost u helemaal niets. Ga snel naar A.nl.